Freddy van met het NOS-journaal. Bij de Hadertse Venne bij Nijmegen hebben speurhonden vanochtend het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De honden waren aan het werk gezet door familie van een meisje van 21 uit Nijmegen, dat al twee weken wordt vermist, Mariska Peters. De politie acht een ongeluk of zelfdoding onwaarschijnlijk. Het Syrische regime heeft de Turkse operatie in het noorden van Syrië... in felle bewoordingen veroordeeld. Turkse troepen zijn gisteravond naar een Turkse enclave in Syrië gegaan... om tientallen Turkse militairen te evacueren. Die bewaakten daar het mausoleum van Suleyman Shah... de grootvader van de stichter van het Ottomaanse Rijk. Zijn resten zijn in veiligheid gebracht. Turkije wilde naar eigen zeggen voorkomen... dat de tombe in handen van islamitische staat zou vallen. Bij een ontploffing tijdens een vredesmars in Oekraïne, in Kharkov, is tenminste één betoger gedood. Dat meldt een Oekraïnse tv-zender. Meerdere mensen raakten gewond. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. De autoriteiten gaan uit van een terreurdaad. Het duurt nog enkele weken, misschien wel maanden... voordat de bewoners van een seniorenflat in Nijmegen naar huis kunnen. Vrijdagochtend werden alle 71 appartementen ontruimd... nadat in een cafetaria onder het gebouw brand was uitgebroken. De geëvacueerde bewoners kunnen ook voorlopig niet... bij hun achtergelaten bezittingen. Bij de brand raakten negen mensen zwaar gewond. Heerenveen heeft thuis met 3-1 gewonnen van Groningen. In de eerste helft kwam Heerenveen op voorsprong. In de tweede helft maakten de Groningers gelijk. Maar niet veel later kwam Heerenveen alweer voor. Het derde doelpunt viel in blessuretijd. Het weer. Later vanavond en vannacht regen en landinwaarts ook natte sneeuw, waarbij het misschien even glad is. Aan zee gaat het stormachtig waaien. Morgenochtend wordt het droog en breekt de zon door. In de namiddag en avond weer buien, soms met onweer. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live! nu Zandvoort op zondag. Madonna Jump uit 2005 volgens mij alweer. Nu heeft ze weer een nieuw album uit wat al lang gelekt is en waar niet zo heel veel hits op staan. Maar goed. En Madonna over het tweede gedeelte van het uh, programma Zandvoort op zondag op deze zonnige 22 februari 2015. En nu op CFM Genesis. Je ziet TV screen. And why I'm smiling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 What do you 50 Shades of Grey in de bioscoop te, te zien. De film schijnt een beetje tegen te vallen. Nou niet bij in Mexico, want daar schijnt een vrouw te zijn weggevoerd. Omdat. Te zoppen in de bioscoop. Ellie uh, Goldin uh, heeft onder andere ook met de weekend trouwens uh, echt gezorgd voor een fantastische soundtrack. Love me, like you do. Hoorde je voorbij komen bij uh, ZFM. En dan voor Genesis met uh, Jesus, He Knows Me. Zometeen uh, wordt sportnieuws. En uh, de sportnieuws die ik nu alvast uh, vertel, is dat Ajax uh, op voorsprong is gekomen tegen Willem Twee Milk. Uh, die uh, was verantwoordelijk voor het doelpunt in uh, Tilburg. De muziek die we gaan draaien is uh, nu van John Legend. er nog koekenij was tussen Paul McCartney en uh, Michael Jackson... CCC say, say, say. en daarvoor John Legend met de uh, Safe Room. Gaan we gaan even wielrenner Kirsten Wild. Wild heeft bij de WK-baan wielrennen in San Quentin en Yvelin... de uh, brons vooroverd op het uh, onderdeel Omnium. De Australische Annette Edmondson won goud. Het zilver was voor de Engelse Laura Trott. De kerstverse wereldkampioen de Scratch ging als vierde de puntenkoers in, maar bleef uiteindelijk steken op 175 punten. Wild won de laatste sprint, maar kwam één punt tekort voor het zilver... omdat trots als tweede over de streep kwam. Emerson haalde in totaal 192 punten en werd dus overtuigend wereldkampioen. Ieder op de dag stonden de onderdelen vliegende ronde en de 500 meter tijdrit op programma. Bij de vliegende ronde eindigde Wild als tweede met een tijd van 14,116... en Emerson reed hier de snelste ronde in 14, 0, 24. Bij is het eerste onderdeel van de dag. De tijdrit over 500 meter rit Wild tegen Emerson... die ook daar de winst pakte op het onderdeel met een tijd van 35.064. En Wild eindigde daar als 13e met 37,019. Chris Froome heeft vandaag de 61ste editie van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De kopman van Team Sky hield stand in de slotrit... Juan José Lobato zegevierde in de laatste etappe. De Spanjaard van Movistar was de sterkste op de stijle aankomst in Alhaurin Al de la Torre. John Degenkolb van Giant Alpecin passeerde als tweede de streep. Vloem en Alberto Contador finishten in dezelfde tijd... waardoor de Engelsman zijn voorsprong van 2 seconden op zijn rivaal behield... De verkoude uh, Laurens Tendam staakte halverwege de etappe de strijd. En zijn Lotto-jumbo-collega Steven Kruiswerk ging niet van start. Johnny Hoogland reed een lange tijd samen met andere vluchters uh, op kop in de slotrit. Het peloton gaf echter zijn zegen niet aan deze vlucht. Groen greep uh, zaterdag de macht door naar een zegen in een bergrit te soleren. Een dag eerder was de breed nog op achterstand gezet door Contador. Contador en Vroom vervolgen hun strijd komende maand in de Tireno Adriatico. Dan gaan we even naar de autosport. Want Mark Verstappen heeft gisteren tijdens de derde testdag van de Formule 1 in Barcelona de tweede tijd genoteerd. De Nederlander reed bovendien de meeste ronde van alle coureurs. Verstappen klokte in de ochtendsessie nog de snelste tijd. En in de middagsessie wist hij de tijd van 1.24.7.39 niet aan te scherpen. De Limburger legde in zijn Toro Rosso in totaal 129 ronden af op het circuit de Catalunya. Pastor Maldonado zet de snelste tijd neer van de derde testdag met 1.24.348. En daarmee was de Venisolaan ruim sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit kwam in zijn Mercedes in totaal tot 101 ronden. Marcus Eriksen reed in zijn tweede gedeelte van de serie, uh, sessie naar de vierde plek... De coureur van Sauber noteerde een tijd van 1.26.340. Seb Sebastian Vettel in de Ferrari maakte de top 5 compleet. De Duitser kwam tot de tijd van 1.26.407 en legde in totaal 105 ronden af. McLaren Honda kenden opnieuw de nodige problemen. Jensen Button kwam daar maar tot 24 ronden. Met zijn snelste tijd van 1.29.151 was hij ruim langzamer dan de rest van de coureurs. De 17-jarige Verstappen en Maldonado reden in Barcelona als enige coureurs op de zachtste band. Waardoor de testtijden geen reëel beeld geven van de werkelijke snelheid ten opzichte van de concurrenten. Aan het eind van deze maand is er dan nog een testvierdaagse in de Catalaanse stad. Waarna het seizoen op 15 maart aanvangt met de Australische Grand Prix in Melbourne. Vandaag wordt er trouwens ook nog een test op... ...in Barcelona en daar is de Spaanse autocoureur Fernando Alonso... ...bij een testsessie op een circuit zwaar gecrasht met zijn McLaren. Hij raakte in de bocht de controle over zijn bolide kwijt en kwam in de vangrail terecht. Alonso werd uit voorzorg met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn team is hij bij bewustzijn en is er niets ernstig met hem aan de hand. Goed, we gaan weer verder met muziek. Uit lang vervlogen tijden is dit, uh, zijn dit de Temptations... Boy meets girl, waiting for a star to fall and afford the temptations met My Girl. Vijf minuten over half vier, 22 februari 2015 vandaag. Je luistert naar Zandvoort op zondag op CRM, van nu per 56 Annie, you saved me. home oh.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 Walk the moon, shut up and dance. Voor Zandvoort en de regio. Er is een uh, groep van uh, acht pestvogels gespot in Zandvoort. Vogelliefhebbers, de zogeheten vogelaars uit het uh, hele land... kwamen en komen zelfs naar Zandvoort om de groep te bewonderen... en natuurlijk te fotograferen. De bijzondere vogels zitten vooral tussen de Niklas Beeslaan... en de Martínez-Nijhofstraat. Vanmorgen nog een foto gezien van de Ernst Brokmeijen trouwens... Pestvogels leven in Noord, Scandinavië en Rusland. Door gebrek aan beschikbaar voedsel trekken pestvogels zuidelijk. Of het is het te noemen dat pestvogels de laatste 4 à 5 jaar... elk jaar een redelijke aantal in ons land worden waargenomen. Voorheen kwamen ze maar eens in de zoveel jaar naar Nederland. Pestvogels kunnen op uiteenlopende plekken worden gezien. Zelfs midden in dorpen en steden. Want overwinterende pestvogels zijn nauwelijks aan mensen gewend. En niet bijzonder schuw. Dan weet je het ook weer dat we een, een, weer een toeristische attractie hebben. Naast hert hebben we dus nu ook uh, pestvogels. De vrijwillige netwerkcoach is uh, nieuw in Zandvoort. Als uh, vrijwillige netwerkcoach help je mensen om een sociaal netwerk uit te breiden en of te versterken. Binnenkort start de eerste training de vrijwillige netwerkcoach. En er zijn nog enkele plekken vrij. Een sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij sommige mensen is de kring van familieleden en vrienden gekrompen of weggevallen. Als vrijwillige netwerkcoach ondersteun je mensen bij het opbouwen van nieuwe contacten en het ontplooien van nieuwe activiteiten. Hoe je dit aanpakt leer je in de training. Met deze vrijwilligersbaan maak je vrienden. Het is waardevol en dankbaar werk, want familie en vrienden zijn onmisbaar voor elk mens. Samen iets ondernemen of een hobby uitoefenen is leuker dan alleen. En indien nodig kan men elkaar een steuntje in de rug geven. Heb je zin in deze nieuwe uitdaging? Ben je positief ingesteld, leergierig en ben je enkele uren per week beschikbaar? Loop dan binnen bij Pluspunt en vraag naar de coördinator Astrid Zoetmulder. Je kan er ook bellen 023 19393 of e-mailen a.zoetmulder.plus.zandvoort.nl A.zoenmüller, A A Plus.zandvoort.nl. Dus op vrijdagavond 27 februari is weer het maandelijkse museumpodium. En deze keer zijn drie Zandvoortse muzici te gast. Violist Louis Schuurman op de saxofoon. Eh, nee, op de viool natuurlijk. Saxofonist, zanger eh, Aram Spoor. En gitarist, zangeres Mirjam Verano en Zij staan gerand voor een gezellige muzikale avond en spelen solo hun eigen repertoire, maar brengen ook gezamenlijk bekende klassiekers. De inloop van de avond is om half acht, de muziek begint om acht uur, de kosten zijn 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Het reserveren is gewenst en kan via museumapenstaartjezandvoort.nl. De locatie is bij het Zandvoortse museum en die kun je vinden aan de Zwarte Weestraat nummer één in Zandvoort. Tot zover de lokale informatie op de velden is nog steeds 01, 10 en 01. Hier is Jason Mores het make it mine. Wake up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 Mirage make it mine Rex building a bridge to your heart en daarachter Katy Perry met I Kiss the Girl. Meswouds maakte gelijk voor Willem 2 in Tilburg. Puurgever kan de bal niet goed wegwerken en Meswoud is als de kippen bij voor de 1-1. Luc de Jong zet PSV vanaf de strafstop tip op 2-0. Hij maakt zijn 14e Eredivisie treffer van het seizoen. Even daarvoor ging dat in de 16 een overtreding op Brenet. Dus PSV, FC Dordrecht is 2-0. Goed, nog één plaats voor het nieuws van Wier Jordeman. George Michael met uh, outside.